is onderduit Nederwit met het NOS Journaal. De ministers van de Euro soepelen. De rente voor die leningen moet omlaag en hun looptijd kan worden verlengd... zodat Athene meer tijd krijgt om ze terug te betalen. Dat is de uitkomst van overleg in Brussel. Ook banken en verzekeringsmaatschappijen moeten hun steentje bijdragen... maar er is nog geen overeenstemming over de manier waarop. Alle projecten waar de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Hoijmaijers bij betrokken is geweest worden doorgelicht. Dat heeft de provincie besloten na aanleiding van onregelmatigheden bij de aanvang van een bedrijventerrein. De VVD'er Hoijmaijers tekende daarvoor een geheime overeenkomst met de projectontwikkelaar. In de Duitse politiek is grote behoering ontstaan over de mogelijke diepstal van bouwtekeningen van het nieuwe hoofdkwartier van de geheime dienst BND. Alle partijen eisen opheldering en vragen zich af of het werk van de BND in gevaar kan komen. De regering heeft snel duidelijkheid beloofd. Het nieuwe BND-hoofdkantoor kost 1,5 miljard euro. Giro nummer 555 is opengesteld voor de slachtoffers van de aanhoudende droogte in Kenia, Ethiopië en Somalië. Er wordt gesproken van de ergste droogte in de regio in 60 jaar. Miljoenen mensen lijden daardoor aan ondervoeding. In Kenia en Ethiopië zijn opvangkampen opgezet, maar de capaciteit daarvan is onvoldoende. Een groot deel van de inwoners van Cyprus heeft de nacht doorgebracht zonder stroom. Dat komt doordat de grootste energiecentrale van het land zwaar beschadigd raakten bij de enorme explosie van gisteren. Op een marinebasis ontploften 90 containers met munitie. Onder de 12 doden is ook de bevelhebber van de marine. In Belfast in Noord-Ierland zijn zeker zeven agenten gewond geraakt bij botsingen tussen protestanten en katholieken. Er werd gegooid met stenen en molotovcocktails. Ook probeerden relschoppers met een gekaapte bus op de ME in te rijden, maar ze botsten op een hek. De redden begonnen toen protestanten met vreugdevuren het begin markeerden van de jaarlijkse oranjemarsen. Dan het weer, eerst zonnig, vanmiddag steeds meer bewolking en vanavond stevige buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. En dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A7 Groningen-Herenveen. Tussen Groningen en Drachten. Met de A15 Gorken-Nijmegen. Daar wordt gecontroleerd tussen Tiel en Knolpunt-Valburg. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 Antwoord, FM stand 106.9 FM.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 For Cause no mercy Tot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 De stad wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebels en een baan. Van de zee, waar is jouw kracht enorm Het vol vloed Je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind Speelend in het zand Hey, hey, hey Ik ben niet met volle teugen zit het, direct Wat denk dingetje? even, ik, maar, even uh, gewoon uh, hier, uh, als je het niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haar in halen. Moet je er eindjes bij?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 the yeah. stuff. <laughs>